De 78-jarige Cosby is door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Bij een eenzijdig auto-ongeluk in de buurt van Rozendaal zijn vanochtend vroeg twee doden gevallen. De wagen met drie jonge mannen erin klapte in het dorp Hoeve tegen een boom. Twee van de mannen overleden ter plaatse. De derde werd uit de auto geslingerd en raakte zwaar gewond. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn dit jaar veel meer eikenprocessierupsen dan vorig jaar, meldt het kenniscentrum Eikenprocessierups. Gemiddeld zijn er zo'n 30 meer rupsen en op sommige plaatsen ligt dat percentage beduidend hoger. Door bezuinigingen worden de rupsen op veel plaatsen niet of nauwelijks meer bestreden. En ze veroorzaken dit jaar ook meer overlast. Door de warmte van de afgelopen tijd hebben veel rupsen hun nest verplaatst naar de voet van de boom. Bovenin de takken zijn verlaten nesten achtergebleven. Die kunnen wegwaaien en op mensen terecht kunnen komen. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse Feesten heeft een record aantal bezoekers getrokken. Gisteren kwamen er bijna 200.000 mensen naar het evenement in het centrum van de stad. Vorig jaar waren dat door 60.000 minder. De Vierdaagse Feesten duren tot en met vrijdag en worden georganiseerd rondom de Vierdaagse. En die gaat overmorgen van start. Dan het weer, de bewolking en de regen trekt in de loop van de middag weg. En vanuit het westen klaart het op, dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 19 tot 25 graden.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 Shine up, up.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 Little Freddy, mm -hmm. I've got it in too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 Van zon, zee, Zandvoort en Zoom. serpent, I'm a moi, I'm tu es très belle serpent, I'm a serpent, I'm Je suis I'm oh. Je parle oh, un petit peu français a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 Today. Zandvoort, Zandvoort.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 Two more